Jan van der Putten met het NOS-journaal. De verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen wordt voor een deel uitgesteld. Op enkele honderden kilometers snelweg mag nog niet in september 130 worden gereden, maar pas één of twee jaar later. Een Kamermeerderheid, waaronder regeringspartij CDA, eist van minister Schultz van Hagen dat de wegen eerst veilig worden gemaakt. In een lading bagger uit Weesp is voor de tweede keer deze maand een oude vliegtuigbom gevonden. De bagger ligt in een vrachtschip in de Rijn bij Amerongen. De ponder werd net als de vorige opgeschept uit de vecht bij Weesp. Twee huizen in de buurt van het schip bij Amerongen zijn het voorzorg ontruimd.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 De Engelse voetbalbond heeft Liverpool-speler Luis Suarez gestraft... omdat hij racistische opmerkingen zou hebben gemaakt tegen Patrice Evra van Manchester United. Hij is voor acht wedstrijden geschorst en moet een boete van bijna 48.000 euro betalen. De Uruguayaan kan nog in beroep gaan en zegt dat hij het vriendschappelijk bedoelde. Dan nog het weer. Vannacht wat regen of motregen en 2 tot 5 graden. Overdag bewolkt en wat regen, in de middag wat zon en het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Je hoort, zie het verzon. don't People, nervous people. Radio. Radio, radio, radio Met ZFM ZFM Hele fijne dagen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 We're the bad De gezelligste tijd van het jaar met C.F.N. C.F.N. Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed...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 Been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer, and I don't Daar Fijne dagen en...